12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nieuwe beschuldigingen tegen Zorrigetta. Beurzen in de Gloria na begrotingsakkoord VS. En bij de schietpartij zaterdag in Amsterdam was een derde auto betrokken. Het is eerst droog, er is wat zon. Later van het westen uit, meer bewolking. En vanavond regen. En het wordt ongeveer 7 graden. Morgen dan een grijze dag met wat regen of motregen. En het wordt maximaal 10 of 11 graden. In Argentinië is Jorge Zorregietta opnieuw in verband gebracht... met de mensenrechten schendingen tijdens de dictatuur van generaal Videla. De vader van prinses Maxima maakte in die tijd deel uit van de regering. Want hij had een hoge post op landbouw, staatssecretaris, onderminister. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems, waar wordt Zorregietta nu van beschuldigd? Ja, hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij verdwijningen. En dat zit zo. Hij was dus inderdaad onderminister en later minister van landbouw tijdens de dictatuur...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 Of er een aanklacht komt, Kijk, maar... dat weten we nog niet. Nee, ik zeg, ik, ik, ik, ik, ik vergis me. Of er ook echt een rechtszaak komt, dat weten we niet. Er is nu alleen een aanklacht ja, en een vooronderzoek. Weet je al, Marco, of er al gereageerd is op een of andere manier? Nee, ik weet ook niet precies waar uh, Jorge Zorgeta op dit moment uh, is. Uh, het laatste wat ik weet uh, is dat... Er is nu ook een tijdje geleden in Bariloche was, geloof ik. In, het, uh, uh, in de En uh, Die waren op vakantie. Even nu is, weet ik niet. Er is nog niet gereageerd. Uh, dus nee, geen idee. Wacht eraf. Mark je dankjewel. In België zijn tijdens de jaarwisseling tientallen jongeren gedrogeerd. Dat meldde Belgische media. Een aantal van hen werd onwel. En zeker negen van hen zijn bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Die jongeren bezochten een muziekfestival in Brugge. En daar is een variant van het slaapmiddel Rohypnol in hun drankje gedaan. Dat middel is gevaarlijk in combinatie met alcohol... en wordt ook wel de verkrachtingsdruk genoemd. Enkele van die jongeren zijn ook nog beroofd. En er is eh, daar in Brugge nog niemand gearresteerd. Dan de aandelenbeurzen. Die zijn het nieuwe beursjaar goed van start gegaan. De belangrijkste Europese beurzen openden met winsten van tussen de 1 en 2 procent. Positieve stemming is toe te schrijven aan de opluchting dat de VS niet in het begrotingsravijn gekukeld is. Die gevreesde belastingverhogingen voor honderden miljarden aan bezuinigingen die zijn voorlopig uitgebleven. André Meijnenma van de Economieredactie, die staat nu bij die beursscherm. Hoe staan die aandelenmarkten ervoor nu, André? Nog altijd heel erg positief. We begonnen dus met een 1 tot 2 procent hoger bij opening. Maar nu zie je de winst zelfs oplopen. De is op dit moment boven de 350 punten. Dat is een winst van 2,2 procent. En ook op de andere belangrijke beurzen, Parijs, Frankfurt, Londen... zie je daar winsten staan van 2 procent of meer. Kijk je naar de beurs van Madrid en die van uh, Milaan. De Spaanse beurs moet op dit moment bijna 3 procent hoger... en de beurs van Milaan bijna 3,5 procent hoger. In Japan is de Nikkei-index nog altijd dicht eh, tot vrijdag... maar in Hongkong was de beurs wel open. Daar ook een soort zucht van verlichting. Want daar stijgt de beurs met zo'n 2,9 vanmorgen. En wat je ook ziet is dat de zogenaamde volatiliteitsindex... dat is de angstmeter die eigenlijk de, de, de bewegelijkheid van de koersen registreert... die is hard gedaald met eh, bijna 17 Want de markten hielden hun adem in en bij de oplopende spanning in december zag je dat al gebeuren. Eigenlijk is het natuurlijk nog steeds spannend en onzeker... hoor, want ja, het akkoord is natuurlijk meer een soort uitstel en compromis... om het automatisme van bezuinigingen en belastingverhogingen te vermijden. Het probleem is in feite gewoon doorgeschoven... dus naar de komende weken en maanden. Maar je ziet wel dat op dit moment de grotere partijen weer instappen in de markt. De beleggers ook weer zin krijgen in het nieuwe jaar... en daardoor zijn ook de volumes en de omzetten weer een hoger... dan die voorbije weken waren... en daardoor worden de koersen ook wat stabieler en evenwichtiger. Bovendien is de eurocrisis, lijkt wat minder crisis te zijn, nog altijd niet opgelost, maar in ieder geval wel een uh, beetje uit het zicht gedreven. Daardoor stijgen de beurzen, dalen de rentes van uh, probleemlanden wanneer het gaat om staatsschulden. Het wordt natuurlijk wel een zware economisch jaar in allerlei opzichten met veel bezuinigingen, en werkloosheid. Wat dat betreft blijven die donkere wolken natuurlijk wel een beetje boven het uh, land hangen. Uh, en natuurlijk ook die onzekerheid rondom de Verenigde Staten... met die begrotingsproblemen die voor zich zijn uitgeschoven. Uh, maar, zeg maar de hele grote problemen die, uh, zien de beleggers op dit moment eventjes niet. Dus men stapt vrolijk in het nieuwe beursjaar in de beurzen. Nou, maar ook wel eens een vrolijk beginnen. Anders mijnen, dank je Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij de schietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt van zaterdag... was een derde auto betrokken en vanuit die auto zou ook zijn geschoten. Bij de schietpartij, dat hoorden we al eerder, zijn twee doden gevallen. Rob van der Veen van de politie Amsterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Die derde auto duikt in de berichtgeving ineens op, hè? Waar komt het verhaal vandaan? Um, er zijn een aantal getuigen die daarover verklaard hebben. En uh, dit, was, dit was het moment om daar nu iets over te vertellen... Uh, vandaar dat we dat dan ook uh, vandaag hebben gedaan. Ja. En, uh, uh, Wat het, was het voor een auto? Het, het was een Volkswagen Golf. En wij denken ook dat we de, de vermoedelijke uh, auto ook hebben aangetroffen. Uh, weliswaar uitgebrand. en Die auto is veiliggesteld uh, voor, uh, voor sporenonderzoek. Het was natuurlijk een, uh, een zeer ingrijpend en uitzonderlijk incident... waar we met automatische wapens uh, in de staat die de buurt werd geschoten... waarbij twee doden gevallen zijn... En deze derde auto heeft daar een rol gehad. En daar één of meer inzittenden van die Volkswagen Golf. Die hebben ook daadwerkelijk uh, geschoten. Ja, dus niet alleen die Audi waaruit geschoten werd. Maar vanuit twee auto's is die, uh, wat was de Range over, onder vuur genomen? Ja, dat, uh, dat, uh, dat zover wij dat uh, nu na kunnen gaan. Uh, hebben in ieder geval één of meer inzittenden van die Volkswagen Golf. Uh, ook daadwerkelijk geschoten. Ja, dat maakt het incident ook wel weer uitzo nog uitzonderlijker. Het was natuurlijk al was vrij bijzonder. Heeft u al enig idee wie er achter die schietpartij zit of wat erachter zit? Het recherche team is echt nog steeds keihard aan het werk om daar een vinger achter te krijgen. We hebben natuurlijk een aantal scenario's, alleen ja, die kan ik op dit moment nog niet, nog niet met u delen. Wij wachten dat af Rob van de Veen van de politie Amsterdam over die derde auto. Dan de Venezolaanse president Chavez. Hij is bij bewustzijn, maar zijn situatie is delicaat en complex. Dat zegt tenminste vicepresident Maduro na een bezoek aan Chavez. Die ligt in het ziekenhuis in Havana op Cuba. Maduro sprak tegen dat Chavez achteruit gaat. In Venezuela wordt dan weer gezegd dat Maduro te vaag is over de toestand van Chavez en dat die informatie achterhoudt. En van president Chavez zelf zijn al drie weken geen beelden uitgezonden, geen nieuwe beelden. Chavez werd half december in Cuba voor de vierde keer geopereerd aan kanker, en daarna verschenen er tegenstrijdige berichten over zijn uh, toestand. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Een groot deel van de artsen gaat, nu, uh, gaat binnen nu en vijf jaar met pensioen. En nieuwe artsen melden zich nauwelijks aan. Op dit moment zijn er ongeveer 1950 bedrijfsartsen in Nederland. En om dat aantal op peil te houden... zouden jaarlijks ongeveer 100 tot 150 basisartsen... de opleiding tot bedrijfsarts moeten volgen. In de praktijk moet, melden zich maar tussen de 10 en 20 mensen aan.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 De politie heeft een man van 22 uit Meppel aangehouden... voor de moord op een bejaarde vrouw in 2009. Het DNA van de man komt overeen met het DNA van de dader. Die vrouw van 88 werd in juni 2009 vermoord in een verzorgingstehuis. Personeel vond haar deels ontkleed en vastgetept in haar aanleunwoning. En er werd ook een DNA-spoor van de dader gevonden. Eind 2010 startte de politie een groot DNA, onderzoek in de omgeving van Meppel... maar daar deed die man niet aan mee... En de verdachte werd in september vorig jaar opgepakt omdat hij twee politieagenten had mishandeld en toen werd zijn DNA afgenomen en het Nederlands Forensisch Instituut ontdekte dat het DNA overeenkwam met dat van de moordenaar van de bejaarde vrouw. Sport. Schaatsen in Tialf, Heerenveen. Het gaat om kwalificatiewedstrijden voor mannen en vrouwen voor de wereldbeker. Tickets op de 1500 meter. En Sebastian Timmerman die zit erbij in Heerenveen. Sebastian, wie hebben die tickets veroverd? Uh, bij de vrouwen is dat uh, gebeurd door Diana Valkenburg. Want zij wint die 1500 meter in 1:58.25. 25 Ook in de 158 rijdt Linda de Vries. Wordt dus tweede en mag ook de wereldbekerwedstrijden uh, gaan rijden. In uh, dit kalenderjaar de komende maanden. Marije Joling wordt derde bij de wedstrijden wedstrijd bij de vrouwen. En bij de mannen wint Mark Tuitert. Daar is hij weer. Voor Stefan Groothuis wordt tweede. En Sven Kramer, die afgelopen weekend zo'n geweldig Nederlands kampioenschap reed op het allrounde, wordt derde op die 1500 meter. Ja, Groothuis en Tuitert, die hebben deel 1 van het seizoen gemist. Dus het gaat dus toch niet zo slecht als we dachten. Nee, voor hen valt er wel het een en ander van de schouders af. Tuiterd heeft eigenlijk sinds zijn Olympische titel in Vancouver... geen goede 1500 meter meer gereden. En brak aan rib, net voordat hij het seizoen begon. Het eerste seizoen bij Gerard van Velde in de ploeg bij Beslist. Stefan Groothuis had last van een naweeën van een virus. Heeft dus ook eigenlijk heel deel 1 van het seizoen niet gereden. En ja, die twee liepen wel met een behoorlijke glimlach na deze wedstrijd... waar toch veel schaatsers altijd moeite mee hebben... zo op zo'n woensdagochtend in een leeg T half uh, liepen ze hier rond, uh, die in het want van gaan dus in ieder geval nog weer hun internationale seizoen verlengen. Want voor de duidelijkheid, drie plaatsen dus bij die mannen... Uh, veroverd door tijd het grootste is een Sven Kramer. Ja, wie daar niet rondloopt bij jou, dat is iedereen wust. Uh, nee, hoe is het daar? Ja, nou niet zo goed. Ze, heeft weer, ze is weer uh, behoorlijk verkouden geworden het afgelopen weekend. Wat haar uh, ook al een groot deel van het eerste deel van het seizoen uh, kostte. Uh, uh, zij was daardoor hier dus niet bij bij deze wedstrijd. Is natuurlijk wel Olympisch kampioen. reed afgelopen weekend ook een goede 1500 meter bij het enkel round, Waar ze tweede werd achter Jorien Tamors. Zou zomaar kunnen dat zij aangewezen gaat worden. Ook omdat uh, Valkenburg en de Vries toch wel dik binnen de twee minuten reden... en de nummer drie Marije Joling net boven de, drie minuut, of de twee minuten zat... zou het zomaar kunnen dat die derde plaats van Marije Joling... dat dat derde ticket uiteindelijk uh, uh, naar Irene Wust gaat... dat zij gaat worden aangewezen. maar. Daar zijn keuzeheren voor, die gaan dat later in de week definitief beslissen. En vergeet niet, Wuster werd tweede op de 1500 meter afgelopen weekend achter Jorien de Mors. Dus eerlijk is eerlijk, dan zou Jorien de Mors misschien ook nog wel een kans verdienen. Dus daar valt nog wel het een en ander over te discussiëren. Ja, dan hebben we vanmiddag de nationale titels met de, de, de, de tekst Mass Start erbij. Ja. Wat is dat? Dat is een mini-marathon. Uh, dat gaat bij de vrouwen over 15 ronden, bij de mannen over 20 ronden. Waarin marathonrijders en lange baanrijders uh, mogen rijden. Een paar jaar geleden geïntroduceerd bent. Lange Baanschaatsen wordt mee uh, geëxperimenteerd. Er is een officieel wereldbekerklassement. Het gaat ook toegevoegd worden aan de weken afstanden vanaf 2015. En vandaag dus voor het eerst uh, ook een strijd daarin in die mini-marathon voor Nederlandse titels. In de mini mix. dankjewel Sebastian Precies. Timmerman. 12 minuten over Nee, 13 over 12 alweer. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. De vader van Prinses Maxima, Gorgens Urijeta, wordt opnieuw in verband gebracht... met schendingen. Het begrotingsakkoord in de VS betekent opluchting voor beleggers. De beurskoersen zijn gestegen. En bij die schietpartij Zaterdag in Amsterdam was een derde auto... betrokken, hebben getuigen verteld tegen de politie. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Ik ben Juliette, ik ben zes jaar en ik wil graag prinses zijn.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 Lunch, Jurgen van den Berg.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 Idioot, zegt Rafael in beeld. Internationale nieuwsquiz straks Rick Thijssen, die komt uit Eindhoven. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Ja, Het is nog maar 2 januari, maar het zou maar zo het shownieuws van dit jaar kunnen worden. Sylvie en Raphaël zouden dus uit elkaar zijn. Bij grote shownieuws ontstaat direct de discussie of serieuze media dat nieuws ook moeten brengen. En c Handelsblad schrijft erover op de website. Net als veel andere kranten trouwens, en ook de NOS, uh, heeft het nieuws uh, groot opgepakt. De hoofdredacteur zit hier tegenover me, Marcel Geloof, uh, van NOS Nieuws. Uh, ja, dag Marcel, ja, uh, je twitterde vanmorgen dat je tevreden bent dat de NOS het nieuws groot heeft gebracht. Waarom? Nee, ik twitter niet dat ik tevreden ben dat we het groot hebben gebracht. Ik stuurde een tweet uh, dat ik tevreden ben dat we het hebben gebracht. Dat is wat anders. Oké, okay, uh, dat woordje was... groot is dan uh, door mij erbij verzonnen. Ja. Maar goed, je was trots op dat jullie het hebben gebracht? Uh, nee, ik ben er tevreden over. Ik vind dat bij wat wij doen als grote uh, generalistische nieuwsrubriek... dat daar ook onderwerpen bij horen die het gesprek van de dag zijn. en Een onderwerp wat heel substantieel nieuws in Duitsland is. En dat is het daar. In Duitsland is echt groot nieuws. En wat in Nederland voor veel mensen een dingetje is... wat ze best wel willen weten, dat hoor je ook ook in het NOS-journaal en in de uitingen van de NOS op radio en televisie terug te vinden. En dat hebben we gedaan, ja. als een kort bericht vanmorgen, vond ik prima. Het stond op de 101 uh, de, de, de, van Teletech. dat is toch vaak wel maatgevend op een of andere manier, nog altijd. Uh, er kwam veel kritiek ook weer opgelijk, wat vind je daar dan van? Ja, ik, ik begrijp dat niet zo goed. Ik, ik zie niet zo goed waarom wij daar um, ons publiek niet over zouden mogen informeren. Um, nou ja, omdat dat het een ik... privé dingetje is gewoon toch, van mensen die uit elkaar zijn. Nou, volgens mij is het geen privé dingetje. Uh, dit echtpaar is een buitengewoon bekend echtpaar. Hij is voetballer, maar zij uh, in Duitsland als presentator. is een van de, van de, van de grote, grote Nederlandse presentatoren in het buitenland. Uh, zij hebben hun, uh, staat mij bij, hun huwelijk uh, toen verkocht een SBS. Daar ja. hebben toen heel veel mensen naar gekeken. Uh, en ik denk dat het een onderwerp is... wat vandaag in Nederland heel veel aandacht zou trekken. Ik weet het niet zeker, maar het zou me niet verbazen... als het op sites een van de allerbest bekeken... meest aangeklikte onderwerpen is ja. uh, die, de, die er zijn. Dat wil niet zeggen dat je per se dus het moet doen. Uh, want dan kan je natuurlijk allerlei voorbeelden verzinnen... van onderwerpen die ook heel makkelijk zijn scoren. Nee, maar maar, maar, maar dit onderwerp denken, hoort daar wel in thuis, denk ik. Ja, maar er zijn misschien wel meer relaties de komende tijd... die kapot gaan en, en gaan we dat dan ook allemaal op de 101 lezen? Nee, dat gaat uh, niet zo natuurlijk. Uh, dat kan je natuurlijk ook helemaal zo niet zo vergelijken. Want uh, die andere relaties gaan ongetwijfeld niet over Rafael van der Vaart... en over Sylvie Meijs. Dus dat zullen we per keer uh, besluiten. Maar Bram Moscovici en Evgenik, stond dat op de 1 1 bijvoorbeeld? Dat weet ik niet meer. Denk het niet? Ik weet het niet meer. Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Nee, maar dus daar, is, daar is wel ergens een grens. Ik bedoel, die kan je wel bepalen elke dag dan, als, als ze zo zich zoiets aandient. Het maken van een nieuwsprogramma is elke dag weer kiezen. En elke dag zitten de onderwerpen onderling afwegen. Uh, en in sommige dagen halen uh, onderwerpen de nieuwsdrempel... die het op andere dagen helemaal niet halen. Uh, maar dit is een onderwerp uh, wat er wel in thuis hoort. En laten we niet overdrijven. Ik heb nog even teruggekeken. Vanmorgen op televisie was het 24 seconden. Hè? Dus uh, dit was één onderwerpje, één kort onderwerpje... waarin dat even voorbij kwam. En daaromheen zaten allerlei andere onderwerpen. Nou, maar goed, wat ik zei, op de 101 staat het nogal maatgevend in, in, in de journalistiek. Als daar iets Zeker, staat, is het heel belangrijk. Ook... Eh, Radio 1 Journaal had de correspondent even aan de lijn om het helemaal te duiden. Op, nog één op, opvallend dingetje. NOS op 3, wat dan... Eh, ja, intern heet dat wel eens een beetje het jongere journaal. Maar goed, dat, dat mag geloof ik nou, officieel niet zo naar buiten. Eh, daar hebben ze het niet gemeld juist. En heel bewust ook, principieel niet. Want eh, het was niet Met... eh, eh, de... gepeniveerd. Ja, dat is weer een andere redenering. Hè? Wat wij vanmorgen gemeld hebben is dat Bild melde dat. Dat doen we vaker bij opvallende berichten. Dat we dat gewoon toeschrijven aan de bron. Dat hebben we ook hier gedaan. Blijkbaar vonden zij vanmorgen uh, dat ze misschien even zouden moeten wachten op dat er meer duidelijkheid zou moeten komen. Of het echt zo is in de zin van dat het misschien niet altijd waar is wat in Bield staat. Nou, daarvan van dit geval denk ik dat als Bild dat schrijft dat het vast wel zo is. Want ik denk dat die twee slim genoeg zijn om hun eigen publiciteit te, te regelen in dit soort gevallen. Dat, dat gaat nooit zomaar. Um, dus ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Ja. Maar de, um, ja, op de grote site, nws.nl heeft het gewoon gestaan. En het is niet zeg maar, zo dat jij dan een elkaarse uitvoert... en zegt van hey, NOS op 3 moet dat ook zo melden? Nee, uh, weten. de, uh, de eindredacteuren van alle uitzendingen zijn in principe verantwoordelijk voor wat ze doen. En de hoofdredactie is daar wel eindverantwoordelijk voor. Uh, maar uh, met dit soort relatief uh, minder belangrijke berichten gaan we dat zeker niet uh, van bovenaf uh, opleggen. Bij echt grote belangrijke dingen coördineren we dat wel allemaal. Maar de verschillende eindredacties van radio, televisie, internet hebben vanmorgen allemaal zelf besloten om er een bericht van te maken... Um, en dat is gewoon omdat zij ook het gevoel hadden... en terecht dat dit een van de onderwerpen is die horen bij het gesprek van de dag. Dankjewel uh, dat je hier weer even was. Marcel Geloof, hoofdredacteur uh, van NOS Nieuws. Uh, we gaan er straks over doorpraten trouwens in het mediaforum. Opnieuw opheffen over het filmen van mensen die medische hulp nodig hebben. Deze keer niet in het VU Medisch Centrum, maar in het programma Trauma NL. Vandaag in Trauma NL. Ik ben even nou, in elk geval geen tv-opname van de ambulances die in de Gooi- en Vegstreek rondrijden. Omdat een cameraman opnames gemaakt zou hebben van een patiënt die dat niet wilde. Heeft deze ambulancedienst besloten om voorlopig niet meer mee te werken aan het programma. Eerst moet duidelijk zijn wat er is misgegaan. Trauma en wordt trouwens weer vanaf uh, volgende week maandag uitgezonden bij SBS 6. Het KRO-programma Reporter heet vanaf nu Brandpunt Reporter. Fons de Poel wordt de presentator. De eerste aflevering Nieuwe Stijl is het vervolg op de onthullende uitzending over luchtvaartmaatschappij Ryanair. Brandpunt Reporter verhuist van de vrijdag naar de donderdagavond... en wordt eens per maand uitgezonden om kwart over negen. Het is dus op Nederland 2. Nu is het programma in sommige maanden nog vaker te zien. In Los Angeles is een paparazzi-fotograaf overleden... nadat hij de auto van Justin Bieber had gefotografeerd. De witte Ferrari van de zanger was aan de kant gezet bij een verkeerscontrole. Bieber zelf zat niet achter het stuur. Een vriend van hem had de auto geleend. Toen de paparazzi na het maken van de foto's de weg weer wilde oversteken... werd hij aangereden en de man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Justitie in Egypte is een onderzoek begonnen na tv-presentator Bassem Youssef. Die zou in een satirisch programma president Morsi belachelijk hebben gemaakt. Door zijn optreden heeft Youssef het gezag van de president ondermijnd, vindt een advocaat die aangifte heeft gedaan. De afgelopen weekend klaagde een onafhankelijke krant al dat ze onder vuur liggen, omdat de krant volgens medewerkers van de president onjuiste berichten had geschreven over Morsi. Ja, de Wereld Draait Door is uh, even met vakantie... en dus is er vanav vanav vanavond weer een nieuwe serie van Bureau Sport op Nederland 3... op de tijd dus van de Wereld Draait Door... met Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Samen gaan ze op zoek naar zaken rond uh, sport die heel veel mensen bezighouden... zoals de scheidsrechters, wel of geen seks voor de wedstrijd en ook doping. Want helpt dat nou wel of niet? Daarover gaat het bijvoorbeeld vanavond. Erik Dijkstra, goedemiddag. Hallo. Erik, jij hebt voor de uitzending EPO gebruikt, hè? Ja, ik heb de, een EPO-kuur gedaan, ja... Dat kon je gewoon bij uh, drogisten om de hoek uh, kopen, of hoe werkte dat? Uh, nou nee, zo makkelijk ging het niet. Uh, in, in het verleden was het zo dat je dat uh, in België heel makkelijk bij een uh, apotheek kon kopen. Dat heb ik geprobeerd, maar dat lukt niet meer nu. En uh, daarom heb ik het besteld via internet. Oké, okay, en dan krijg je dat binnen en dan staat er ook bij hoe je dat moet toedienen en alles, in welke dosis? Ja, nou, ik ben natuurlijk uitgebreid begeleid door een dokter. hè? Uh, die ook heeft geverifieerd dat het de juiste EPO is. He. Die, die heeft me ook uitgelegd hoe je moet spuiten. Dat moet je ook nog even leren. Uh, want je moet, het, je moet jezelf injecteren. Ik wilde er net zo... Ik wil echt zo dicht mogelijk bij die profielrenners komen. Mm -hmm. Je moet het ook zelf doen. Dus je, je moet gaan staan. En uh, dan, dan pak je tussen duim en wijsvinger pak je wat buikvet samen. En dan prik je dan een rechte spuit in. Langzaam reegdrukken. En dan ineens voel je de beweging weer uithalen. Oké. Okay. Uh, nou ja, dat klinkt op zich simpel. Maar dan, uh, wat heeft het met jou gedaan? Want ho en hoe lang heb je het eigenlijk gebru gebruikt dan dit? Ik heb één kuur gedaan, dat duurt 10 dagen en dan moet je drie spuiten zetten. Oké, okay, en je bent nu helemaal speedy of? Uh... Nou ja, ik werd, ik werd er wel redelijk speedy van ja. En, uh, en ik, ik heb twee keer een fietstest <lacht> gedaan. Dat is een conconi fietstest. Hè. Dat is een test die veel topsoorts dus ook doen. En uh, tien, na tien dagen is ik 10% sterker. Echt waar? 10% sterker, hoe vind je dat? Dus wat altijd gezegd wordt, hè, want uh, bijvoorbeeld voor Armstrong is al gezegd... Van, ja, ook al zou hij het niet hebben gebruikt, was het nog een fantastische wielrenner... en iedere uh, boerenlul, zeg maar even, uh, als hij het zou gebruiken... dan gaat hij echt niet harder fietsen. Dat is dus bij deze aangetoond dat het niet zo is. Nou ja, kijk, ik wil niet pretenderen dat ik een zwaar wetenschappelijk verantwoord uh, experiment heb gedaan... Maar er zit wel een kern van waarheid in. Die test die ik heb gedaan is, is onder worden. Dus is dat een hele bekende test. En uh, ik, heb, ik heb in die tien dagen ook echt daadwerkelijk niet getraind. Echt nul keer. Ik heb nog twee bruiloften gehad en een of en de wereld draait door. En, uh, en toen kwam die tweede test ja gewoon 10% sterker. Ja. En, en Armstrong... Ik kan het wel ontkennen, dat soort dingen. Maar de, de, de mare met Evo is altijd wel dat, dat je juist van, van, van, van iemand van een werkpaard kun je in één keer een renpaard maken. Ja, ja. En nu dan nu je het niet meer gebruikt, merk je dat ook gelijk? Een soort afkikverschijnsel? Nee, niet, niet echt eigenlijk. Hè. Ik, ik, ik heb natuurlijk maar één kuurtje gedaan. Hè. Uh, drie spuitjes, tien dagen, niet zo heel veel bijzonders. Nee. Uh, ik merk niet. Wat ik trouwens wel merkte was dat ik op die uh, uh, dat ik op een bruiloft was waar ik ontzettend veel heb gedronken. En ik, dat ik gewoon, ik werd maar niet dronken. <laughs> Nou kijk aan. En ik heb de volgende ook niet eens een kader, de is super het, het, het is overal goed voor me, ja, is een soort halemmer olie. Hey, uh, dit is een beetje wat jullie willen. Het uh, uh, gaat over doping, nou oké, okay, dan ga ik het ook maar zelf eens gebruiken. Gewoon om, om eens aan te, aan te kijken van uh, hoe gaat dat. D dat is het leuke van dat programma. Ja, nou kijk, we, willen wel, we proberen wel een, een klein stapje verder te gaan. Hè? EPO, uh, doping gebruik, daar hebben we de laatste maanden heel veel over gehoord en gelezen in de media. En wij willen gewoon eigenlijk simpele vragen beantwoorden. Hè? Wat is het eigenlijk? Hoe kom je eraan? En, en werkt het ook echt? En dat zijn we dus gaan onderzoeken. En doe je nog meer opmerking? Want seks voor de wedstrijd, dat was ook wel een mooi experiment zeker, of niet? Ja, dat in dit geval niet of heeft even, Ik even heb wel, blij ik dat heb wel, dat wel onderzoek gedaan, waarom, waarom gaan zoveel voetballers vreemd. Ja, of slaan hun vriendin. Of slaan hun vriendin, ja. ja... Ja, is nu wel actueel. <laughs> ja, oké, okay, ja. Uh, verder bijvoorbeeld, uh, Frank heeft Frank een, uh, een portret gemaakt met Ben Johnson, hè. Uh, je ja. hebt over bekende dopingszondages. Ja, Ben Johnson is natuurlijk een hele bekende naam. Ja. Ja. En verder hebben we ook uh, legio andere dingen. De voorkamer is weer terug. We hebben ook van Joep van Tekken, van Twan van Peperstraat. Uh, en we doen weer mee met allerlei sporten. Oké, okay. ja, ik vond het een hartstikke leuke serie, die eerste. En uh, wat mij heeft het, mag het elke, elke week uh, zijn. Zijn daar plannen voor, trouwens? Dat... Ja, nou ja, goed, dat hopen wij wel natuurlijk. Hè, dat er op een gegeven moment ruimte voor is om, om het wekelijks te maken. Hè. Vroeger had je nog Holland Sport, een geweldig programma. Ja. En uh, de, ik vind dat wordt nog gemist. Het zou er mooi wezen als wij in zo'n gaatje zouden kunnen springen. Ja. Nou, te beginnen weer de komende tijd even met... Uh, op de tijd van De wereldrijd Door, ja. uh, tot en met... Uh, Volgende week donderdag is het Bureausport. Volgende week donderdag en dan is de vrijdag wordt geloof ik weer geschaard. Dus daar maken wij er weer plaats voor. Half acht op Nederland 3 met Erik Dijkscha en Frank Evenblij. Dankjewel Erik en okay. succes. jo, dankjewel. Bye. Bye. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De beat. Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag precies 25 jaar geleden zond de Tros voor het eerst live een domino-spektakel uit. Omdat het de eerste uitzending van het jaar voor de Tros was, begon de Omroepster met de beste wensen voor 1988. Dames en heren, jongens en meisjes. Namens bestuur, directie, medewerkers van de Tros en Tros wil ik alle kijkers en onder hen speciaal de Tros aanhangers een heel gezond en voorspoedig 1988 toewensen. De Tros hoopt ook in het nieuwe jaar via haar radio- en televisieprogramma's... en haar programmablad Tros Kompas het dienstbetoon aan u, de consument, optimaal voor te zetten. Kijk, zo ging dat in die tijd. Walter Thiemers en Tom Blom presenteerden in de eerste de beste deze domino-recordpoging. Eerder werd er al een reportagesverslag van gedaan. En nu dus live en voor heel Europa. Het grote moment is daar. Over enkele minuten gaan ze vallen. De anderhalf miljoen dominostenen in het kader van Europa in domino. Het programma dat tot ver buiten Nederland wordt bekeken... vandaar dat ik ook graag even de kijkers in die landen welkom wil heten. Welkom in Holland. This is Europe in Domino. Europa, nachtgebouwd met anderhalf miljoen domino steinen. Ze zwaren en we reden tabier le record mondial... avec 1.5 miljoen de domino's. Ja, we gingen om het record... maar en werd ook nog een beetje les over Europa gegeven. Elk land had een eigen symbool... en het eindigde met de vlaggen van de lidstaten. De miljoen, we gaan over de miljoen! Met een vlak van 500.000 dominostenen. De vlaggen van de Europese lidstaten en de sterren. En het jaartal 1992. Als de grenzen zullen vervagen in Europa. In 2009 werd de domino-recordpoging voor het laatst gedaan. Toen deed SBS een verslag van deze happening. In 2005 werden de Kamervragen gesteld nadat een mus was doodgeschoten in de Domino Hall. Dit leidde in ieder geval tot een nieuw woord: Domino-mus. En die dode mus is nog altijd te zien in het Natuurmuseum Friesland. Dit is Radio 1 Lunch. Dan gaan we verder met het Mediaforum. Katrien uh, Kijl is hier. Journalist, presentatrice al jarenlang. Marianne Zwageman, directeur en mede-eigenaar van een communicatiebureau. Mede-oprichter van Poont, Hartelijk welkom. Uh, wat zei jij nou vanochtend op de Twitters ook weer over dit Samen Zijn? Iets oh. van. Uh... ging het over jou Soenen? Nee, nee, nee dat nee, was gisteren... heb Ik We hebben het hele weekend nee, over dat, nou ja, we maken Oh, dat heb ik ben het vergeten. Ik uh, hou niet alles wat ik Twitter zeg. Maar nee, nee, inderdaad. Uh, even, we, we, we gaan zo meteen uitgebreid praten over het belangrijkste nieuws van vandaag... op de 101, die, die, die, die twee die uit elkaar zijn. Uh, maar het was ook uh, de tijd van terugblikken. Uh, wat vond jij daarvan? Nou, ik vind het altijd wel leuk, omdat je dan tot de ontdekking komt... dat je alweer heel veel bent vergeten, omdat er zo verschrikkelijk veel gebeurt. Maar het was wel een beetje veel. Ik had het idee dat als je de tv aanzette... dat er overal op elke zender een terugblik was. Dat vond ik wel een beetje much. Jean-Pierre Geel had er vanochtend een, een column over hè, in, de, in de Volkskrant. Uh, vond het te veel? Ja. Ook? Nou, je zag ook dat de, de nieuwsmedia gingen ook al in, in de slaapstand gingen. Dus terwijl alle, alle nieuwsmedia keurig het uh, eerder verzonden persbericht uh, overnamen... dat het een rustige jaarwisseling was... Was geen stijl de enige die, die wakker was tijdens het, uh, het ongeluk in Friesland. Hm. Was ook weer de enige plek waar je naartoe kon voor de live updates. Gewoon met twee uh, redacteuren die, die vanaf huis dat, dat deden. Uh, ik vind dat echt weer het failliet van de grote nieuwsorganisaties. Je zag wel bijvoorbeeld Jeroen Wollard van, van de Tros druk twitteren. Dat de hij nos. er onderweg naartoe oh, was. Sorry van de NOS, ja, ik ben helemaal door de Tros <lacht> afgeleid. Uh, druk twitteren dat hij onderweg naartoe was. Maar bij geen stijl waren er gewoon twee jongens die het internet afspeurden naar, naar foto's en linkjes en dingen. En er was perfect uh, over. En dat, dat vind ik wel slecht, dat iedereen zo de, de videoband erin schuift en twee dagen vrijneemt. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Er had ook iets echt heel ergs kunnen gebeuren. Dit was al heel erg, maar dat, dat, dat vind ik wel slechter ervan. Dat iedereen zo in de, in de automatische stand gaat. En jij mist de uh, traditionele oudejaarsconferentie. hè? Nou, miste ik, ik, ik zit natuurlijk met oud en nieuw niet voor de tv. Daar heb ik er veel te hip en happening leven voor. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dat, dat wel vervelen. Dat vind nou, ik nou zo'n traditie. van muiswinkel was ja, wel dat was niet, Ja, de hek heb ik niet gezien. Maar dat ja. was niet echt een Ja, Je wilde echt een man ja. op een podium die... Ja, die het ja, over over en hip en happening ja, gesproken. Ja, nee, nee. nee, nogmaals. Ik kijk okay. er uiteraard niet naar. Maar, maar dat hoorde ik wel. Dat mensen dat wel misten. Maar voor jij, jij vond het uh, leuk, Ja, ik vond het leuk. Ik vond dat ze ontzettend goede grappen hadden met veel plezier naar zitten kijken. Want ik ben dus blijkbaar iets minder hip en happening. Ja. Nou ja, dat, dat, dat was sowieso een andere vorm natuurlijk. Want dat, dat, ja, dat, dat, ik vond dat gewoon heel leuk gedaan. We hebben eerder van de week welke Guido Weijers gehad. Uh, ja, die iets deed natuurlijk, maar goed. Nee. Nou ja, um, uh, goed, dat is dat. Uh, we gaan zometeen meteen uitgepraat praten over andere zaken uit de media. Is het laatste nieuws, Jan van de Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De politie heeft een man van 22 uit Meppel aangehouden... voor de moord op een bejaarde vrouw in 2009. Het DNA van die man komt overeen met het DNA van de dader. Het was een vrouw van 88 en ze werd in juni 2009 vermoord... in een verzorgingstehuis. In België zijn tijdens de jaarwisseling tientallen jongeren gedrogeerd. Een aantal van hen werd onwel. Negen van hen zijn bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. De jongeren bezochten een muziekfestival in Brugge. in Brugge. En daar is dus een slaapmiddel in hun drankje gedaan.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 En bij de schietpartij in Amsterdam van zaterdag was een derde auto betrokken. Volgens de politie zaten in die auto meerdere personen. Het was een donkerkleurige Volkswagen Golf. Er zou ook zijn geschoten vanuit die auto. En het ding is inmiddels uitgebrand teruggevonden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag nog even genieten van de zon. Want de komende dagen die verlopen grijs en grauw. Nou, op dit moment schijnt op veel plaatsen in het land de zon nog volop. En lokaal komen er ook nog een paar buitjes voor... Maar de komende uren verdwijnen die. De middag verloopt verder droog... en er is eerst nog een mix te zien van zon en wat bewolking. Hier komt verandering in, want vanuit het west raakt het geleidelijk aan overal bewolkt. Het blijft droog en de middagtemperatuur komt rond 7 graden uit. De wind die komt uit zuidwest tot west en is vanmiddag matig... en wordt later aan zee ook nog vrij krachtig. Vanavond dan verschijnt er in het westen de eerste regen... en de regen bereidt zich in de loop van de avond over het land uit... Ook in de nacht is het nog wat regenachtig. Later in de nacht wordt het wat droger. De temperatuur zien we vanavond dalen naar een graad of 6. Vannacht loopt de temperatuur weer op naar een graad of 8. Kijk maar naar morgen donderdag. Dat wordt een grijs en grauwe dag. Het is de hele dag bewolkt en nevelig. Er zijn droge perioden, maar daarnaast valt ook af en toe wat regen of motregen. Wel is het vrij zacht, want de maxima liggen namelijk rond 10 graden. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Marianne Zwageman en Katrien Kijl. Ja, het nieuws van vandaag. Groot nieuws. In ieder geval in Duitsland, maar toch ook hier opgepikt. Raphael en Sylvie van der Vaart gaan uh, kennelijk uit elkaar. Duitse blad Bild-Zeitung had de primeur en uh, nu is het overal in het nieuws. Nou ja, de vraag net ook gesteld aan Marcel Geloof. Katrien, uh, wat vind jij? Ja, ik ben er altijd heel erg dubbel over. Want ik denk aan de ene kant, als je al zoiets vervelends als een scheiding hebt... moet ook dan iedereen zich daar nog eens een keer mee gaan bemoeien. <laughs> dat is natuurlijk... Uh... Ja, ze hebben nu huwelijk ook heel groot zelf natuurlijk daarbuiten. Dat is bracht. waar. Dat, dat is ook een heel goed argument er tegen, inderdaad. Maar goed, het is, uh, ik heb er toch altijd een beetje weerstand tegen. Ik denk, wat kan ons dat allemaal schelen, die privé dingen? Maar aan de andere kant moet ik eerlijk zijn. Ik heb ook uitgebreid zitten luisteren naar 538 met het hele verhaal erover. Dus. Maar weet je wat zo grappig is? Jij zei net tegen Marcel geloofde. er waren... Er was ook nogal wat kritiek. Mm. En ineens schoot mij te binnen dat toen Lady Di overleed... toen zijn er dus een aantal zenders geweest... die daar nooit aandacht aan hebben besteed... omdat ze het geen nieuws vonden. Dat waren dingen die deed je niet. Dus denk ik, wat is er enorm veel veranderd mm. in de tussentijd? Want ik denk uh, dat die discussie, die gaat dus al heel lang... Door. Maar dat is toch wel grappig dat het dan nu zo omgedraaid is, eigenlijk. Ja. Uh, waar was jij toen je het nieuws hoorde, Marion? Nou, ik, ik kreeg het behoorlijk <lacht> live uh, mee, moet ik eerlijk zeggen. Uh, je was erbij? Uh, nou, bijna. Maar vannacht, uh, vannacht uh, was het. Uh, uh, ik weet niet meer wie het was. Uh, een, een, een, volgens mij een RTL-journalist of zo. Die het eerste. Uh, bracht. Dat, was, dat was vannacht hoor. Want ik, Waarschijnlijk ik, Jeroen Akkermans? Ik ja, een Jeroen, daar in ja, Duitsland. Jeroen ja. Akkermans, die was het. En uh, die, dat werd geretweet door iemand uh, in mijn timeline. Zo gaat dat tegenwoordig. Uh, dus ik, ik uh, had het al uh, vrij vlot uh, uh, meegekregen. En ik ben daar helemaal niet dubbel over. Natuurlijk moeten wij dat allemaal weten. Het zou zelfs zo zijn, als de NOS het niet brengt... is het bijna een soort ontkenning. Hè? Dus als het niet in het NOS-journaal zit... wel iedereen het erover heeft, dan denk je... oh dan is het zeker niet waar... Dus het is bijna hun plicht om het te brengen. Wat trouwens wel interessant hierin is... is je ziet dat, uh, ik vind het echt het failliet van Twitter... Uh, mensen denken dat uh, voetballers en sterren op Twitter... ook echte personen zijn die persoonlijke dingen hmm. melden. En je ziet bijvoorbeeld de hele privépagina op uh, telegraaf.nl... is tegenwoordig gevuld met het overtypen van, uh, van tweets van beroemde mensen. Maar daar zitten hele bureaus uh, achter. Nou je ziet bij, bij Rafael en Sylvie dat dat gewoon door PR-bureaus wordt gevuld. En dat het dus helemaal niet hun eigen tweets zijn... zoals Sylvie natuurlijk ook haar eigen column in De Gratia niet schrijft. Dat weet iedereen. Thank <laughs> you. Uh, maar ook bij die tweets zie je. Ik dat schrijf overigens de mijne wel hoor, in oh, ja? Ja. Okay. ja, maar jij bent journalist. <laughs> okay. Sylvie heeft natuurlijk uh, ja, die heeft allerlei andere dingen te doen. Ja, maar het is maar toch ze, interessant. Zij twitterde nog een, een, een kerstfoto waar echt de vonken van afspatten. Ja. Dus Sylvie is niet alleen een hele goede prestatie, maar, ja, maar ook een hele goede vraag, actrice. Is het, gaat nou niemand uh, uh, twijfelen over de waarheid? Van de, kijk, we, uh, in elk hoek gebeurt wel eens wat. Oké, okay. nou heeft uh, Van der Vaart haar blijkbaar een klap gegeven. Daar waren ook andere mensen bij. Dat is natuurlijk sowieso niet zo handig om dat te doen. Ja. In hoeverre hebben die mensen het overdreven? Uh, nou, weet je? tuurlijk. Dit maar, is natuurlijk wel ook weer, ook weer het failliet van de journalistiek. Nou, vind ik dit niet zo'n maatschappelijk relevant ding, maar iedereen wist dit al een half jaar. Zoals bij Bram en Eva, iedereen het ook al een paar weken wist. Zoals bij de sportdoping, iedereen dat al jaren wist. En geen ja, journalist die Iedereen is bij jou. Nou, maar. Iedereen in mijn inner circle, en die zal niet zoveel verschillen met die van jou. Dat nou, zijn <lacht> toch mensen in de media ja, eerder, eerder, die, die, toe. Toe. Ja, die Ja, dat ja, ja, ja. ik ja, was ja, de ja. eerste die geleden. Ik was de en dat ja. klopt ook. Ja, over en, Bram en Eva. Bram en Eva. Maar dat is het wel. Er zijn gewoon heel veel dingen die journalisten weten. En dan vind ik dit niet zo'n relevante. Uh, maar de, in de sportjournalistiek, met die doping, dat iedereen het weet. Maar ook met Badr Hari wisten heel veel dat journalisten... Uh, dat hij mensen in elkaar had geslagen... die niet durfden nou, te zeggen Dat geduizen. wist ik zelfs uit het Amsterdamse uitgaanscircuit. Precies, dus, bedoel, en dat vind ik, dat ik wel ernstig. Hè? En nu in het geval van zo'n huwelijk kan je zeggen... het was natuurlijk geen huwelijk, een Ja, maar dat is toch allianten. wel iets raars. Daar heb ik me wel over verbaasd. Dat er dan een soort tunnelvisie bij journalisten is blijkbaar. Want ook met dat hele gedoe met die Tour de France... wist ja. ook iedereen al lang, er werd het. Over, over gepraat. Ja. En nu ineens komt er dan een rapport naar buiten... en dan is het ineens oh. waar. Dan denk je, wat is dat voor idioot? Ja. idiot? Ja, dat maar is even, de rol even, van de journalistiek niet. Even nog want inderdaad, die, die geruchten waren al veel langer. En van de ja. zomer hebben we nog prachtige foto's van ze aan het strand gezien. Met kerst dus ja. nog. Ja, en, ja nou, zelfs op oud en nieuw had uh, ja, Ik neem ook dat die klap niet de klap. alleen maar uh, de, de reden is misschien. De, de, de, nee, de, de, de, ik, de ik, maar dan valt het niet meer te ontkennen. Als je natuurlijk een corrigerende tik uitdeelt. maar iedereen krijgt eens een Corrigerende tik. te grijs is dat toch? Ja, maar zo geloof erbij. Katrien Kel heeft af en toe een corrigerende tik. Geeft of krijgt. Nou, ook wel eens gekregen, ja, maar dat gebeurt gewoon in huwelijken. In moderne huwelijken gebeurt dat. Ja, ik ben niet getrouwd, dus ik weet dat soort dingen niet. Nou, je hebt een hele lekkere man, hoor ik net. Nou, dat was off the record. Oh, sorry. Ik wist er niet dat je <laughs> Mag ik nog één belangrijke <laughs> vraag stellen? Um, en, en dat is, uh, waar ligt nou de grens dan? Want nu nou, gaan we <laughs> en Raphaël. Ja, hoeveel scheidingen van jou op de 101 gestaan, Katrien? Uh, nou, ja, jij doet het te vaak. Nou, nee, dat doet, doet het, het te vaak. vaak. Hallo, way. Ik ben in 30 jaar twee keer gescheiden. Nou, dat, is toch, dat valt op. Maar, maar heeft dat wel eens tekst gehaald of niet? Nou, wel de bladen, of dat dan ook ja, Teletext gaat, ja, dat ja. weet ik niet. Maar ja. goed, die zijn er dan maar ook een keer voor is anders, hoor, moet ik je zeggen. Ja. ja, Maar goed, kijk, dat dat in, in privé en zo staat, dat, dat snap ik allemaal wel. Maar uh, waar ja. ligt de grens? Moeten we de Gordon die gaat bedoel... elke week met iemand anders? Ja, Moeten maar we dan, dan gebeurt het dus niet. Maar dit, is toch, dit, dit was wel zo'n soort sprookjeshuwelijk. En het is ook wat Geloof zegt. Sylvie is niet alleen maar een voetbalvrouw, maar ook een belangrijk exportproduct. Ja. Eh, het wordt in Nederland, vind ik, ook echt ondergewaardeerd. Ik vind het echt knap wat zij in Duitsland allemaal doet... En uh, ja, dan is het wel logisch. En als iets in Duitsland zo groot wordt gebracht. Ja, dan maar ja, alleen wel al door beeld, iets... natuurlijk. Wel... Ja, nou, inmiddels niet. Het alleen maar niet door de Spiegel. Beeld had, had de primeur, maar het is daarna natuurlijk ja. wel overgenomen door alle media. No, even... jij, jij bedoelt het verschil tussen, uh, zeg maar, NOS en, en, en de Yellow Press. Dus, ja, ja, ja dat is logisch. is ja. ja. logisch dat je dat brengt en daar misschien ook heel erg over gaan zitten speculeren. Want ja. ja, formeel gezien hebben we nog niet een persconferentie gezien. waar zij bekendmaken dat ze uit elkaar gaan. Dus als je het heel stellig wil. Maar ja, wat wel lullig is, is dat. Stel nou dat ze niet uit elkaar willen, dan wordt het nog een hele toer om dat dan voor hen om dat weer terug te draaien. Dat mm. nou had hij maar niet moeten slaan. Mm. Mm. Eh, ik vind dat nog wel even interessant, ook wat jij even aanstipte. Dat, dat, dat, dat, uh, dat, ja, want, want inderdaad, op die, we hebben net even die beide uh, pagina's van die twee nog even nagekeken. Dus er staat echt geen woord over natuurlijk. Het nee, dat is allemaal spetterende kerstfoto's en één ja, gezellige... Het is gewoon één grote show. Dat ja, ruwelijk, maar je je een show. Je, ja, maar je hebt gewoon ook geen zin om al je privé dingen meteen naar buiten te brengen. Dat snap ik wel. Ik bedoel, waarom wel, nee. moet iedereen dat allemaal dat weten? Is naïef. Dit is gewoon een geoliede... PR-machine, dit is geen huwelijk. Dat is het al heel lang niet meer. Misschien is dat ook wel nooit een huwelijk geweest. Maar ken jij een persoon? Nee, maar dat nou, de, dus dan dan wel klaar, is gewoon een lekker Oordeel klaar. Ja, lekt. heb ik altijd. Ja. Ja. Ja. Daarom zit ik hier. <laughs> dat <hanslacht> van, van, vind ik ook wel leuk, ja. Uh, nog één... één uh, nou nee, we laten dat ook zitten. Ja, we gaan ja, even over belangrijke dingen. Ik, ik, ja. Mooie televisie gisteravond, vond ik persoonlijk. Uit de kast met Arie Boomsma. Het is sowieso eigenlijk wel een heel goed programma. Uh, maar daar zat de dove Mariska in. Die vertelt dan aan haar ouders, ook allebei doof trouwens... dat ze op uh, vrouwen valt... En ze vraagt of haar ouders dat oké okay vinden. Minutenlang zien we een gesprek in gebarentaal. Uh, dat wordt dan wel ondertiteld natuurlijk voor de kijkers. Uh, nou, even een klein fragmentje om uh, duidelijk uh, te maken hoe dat dan ongeveer klonk. Nee. meisje is helemaal in tranen hier. Joh. Ja. Nee, je hoort haar wel. Ja. Je hoort haar ja. dat Mijn ze denkt. Nou. Die vader praat af en toe wel. Ja, nou ja goed. Even, je ziet haar even geëmotioneerd om, om met in gebarentaal dat te vertellen. Die, die vader luistert en die moeder ook. Um, wat, wat vond jij hiervan? Ik nou, je... ik heb er eerlijk gezegd een traantje bij weggepinkt. Ik vond het zulke prachtige televisie. Want ik, hoorde, ik had het eerlijk gezegd niet gezien. Ik hoorde van jullie, het ging over doven. Ik denk, nou, dat kan niks worden. Maar ik vond het zo mooi gemaakt. vond het echt heel knap. En uh, ja, dat meisje met die moeder. Die moeder die iets tegen lesbische vrouwen ja. heeft. En dan is haar eigen dochter lesbisch. Dan, ja, ik vind dat gewoon vond het zo goed gedaan. Want die vader en, had wel een enig Die vader begrip. was ontzettend. Ja. Ik dacht meteen, zo'n vader wil ik ook. Ja. Was echt een leuke man. Ik op dat het meisje eigenlijk voortdurend die vader ook aankeek en ja, en aan keek. eigenlijk aan van hem kreeg ze natuurlijk steun. Dus, ja. Uh, maar ja, ik vond het prachtige televisie. Marian? Uh, ik was wat minder ontroerd, moet ik eerlijk bekennen. <lacht> maar nee, ik vond het mooie tv. Ik vond overigens vooral, wat ik er vooral uit haalde... is, uh, ik vond uh, ja ik, ik kom niet zoveel dove mensen tegen. Ik heb verschrikkelijk veel homo's in mijn uh, vriendenkring. Ik weet ook niet precies waarom. Maar eigenlijk geen dove mensen. Dus ik vond het vooral, dat meisje was gewoon een ontzettend leuk meisje... En, kon zich ook heel goed uiten, ondanks uh, die, die, nou ja, die handicap. Uh, ja, en verder is het natuurlijk wel heel goed dat dit programma wordt gemaakt. Ik denk dat dat buiten de Randstad, buiten Amsterdam, wel eens wordt onderschat... Uh, hoe moeilijk het ja, toch uh, is voor mensen om uit de kast te komen. Maar wat ook zo mooi was dat dat, dat dat meisje dus bevriend was met een jongen die ook homoseksuele gevoelens had en dat dat hele goede... dat vind ik dan van die kleine details zo mooi dat ze alle twee dezelfde oorbel in hun oor laten zetten om hun verbondenheid als vrienden na... prachtig gewoon. Hmm. Nee, even, ik, hoe vindt zo'n redactie zo'n stel? Uh, nou ja, even daarover gesproken, want ik kan me voorstellen dat bij die redactie ook even gezegd, ja, wacht even, we hebben hier te maken met een doof gezin, hoe gaan we dat gaan nou... gaan we dat in ja, ja, want ja. het is ook een risico dat mensen onmiddellijk zeggen, ja, wat is dit voor kermis? Dan ga ik niet naar zitten ah, je kijken. Je zag ook dat het bij die jongen, die dus ook uit de kast kwam... in datzelfde programma, ook niet echt gelukt was. Hè? Dus ja, die daar vader dat, dat niet werd een beetje nagespeeld. Ja. Ja. Um, en hier had ik bij dat meisje ook het gevoel... dat die vader in het complot zat, hoor. Oh. Heel eerlijk gezegd. Maar okay. goed, ik ben altijd heel wantrouwig met dingen die toch geschript zijn. En meestal klopt het ook trouwens. Uh, maar goed, het is, het is knap, knap gedaan en knap gevonden. Nee, ja. want, ook, want ook op Twitter daarna, echt heel veel mensen die dus inderdaad ook echt, echt ontroerd waren. Ja, en, ja. En, en, en eigenlijk heeft uh, Arie Boomsen met zijn team dus eigenlijk precies de goede nou, toon Ja, gevaar. maar weet je, het, uh, ik kijk er natuurlijk vooral naar als tv-maker. En het is gewoon precies op de goede manier gemaakt. Je kan hier ook een heel larmwayant, stom uh, verhaal van maken. Maar Precies de goede timing, precies uh, de goede muziek, weet je, prachtig. Ja. want helemaal goed. Goed, dan nog even naar Frankrijk. Uh, Charlie Hebdo, dat stripweekblad, uh, al eerder voor opbinden gezorgd... Uh, door afbeeldingen van die profeet Mohammed af te beelden. Uh, heeft vandaag een vervolg. Uh, in de winkel liggen. het blad, schrijft en tekent weer over uh, de profeet Mohammed. Um, is het goed dat ze dat doen? Ik, ik, ik, deze vraag is eigenlijk niet te beantwoorden, weet je dat? Want aan de ene kant vind ik natuurlijk moet je het doen... Maar aan de andere kant weet je dat het enorme gevolgen gaat hebben. Dus moet je dan voor zelfcensuur kiezen. Dus zeggen van nou laten we het maar niet doen, want anders krijgen we zo'n gezeur. Ja, dat is heel moeilijk. Ik, ik, wat, wat vind jij daarvan? Nou, ik ben enorm voor uh, provocatie en, en voor het vrije woord en bladibla, maar er moet ja, wel een tot, aanleiding zijn. Tot je je bureau in de fik steken Nou natuurlijk. ja, goed, ik weet niet of ik zo stoer zou zijn als, als, als een Theo van Gogh die doorgaat uh, op het moment dat hij dat al niet maar had moeten doen. Uh, hè, er zijn natuurlijk toch maar weinig helden in deze wereld en ik durf mezelf niet per se die categorie te plaatsen, maar dat moet wel een aanleiding zijn. En die is er toch wel heel vaak niet nu. Ik weet ook niet of zij nu voor zichzelf een aanleiding hebben... om dit nu weer te doen. Uh, en dan denk ik, joh, het is net even op dit vlak rustig in ja, de wereld. Er zijn zat andere dingen aan de hand. Uh, Syrië, maar even als er toch redelijk onderbelicht nog steeds... Uh, drama wat zich daar uh, afspeelt. Moeten we nou echt weer de focus hierop gaan leggen nu... Uh, ik, ik snap niet zo goed het, het waarom eigenlijk op dit mm. moment. Heb jij ooit bij, bij het maken van programma's voor dit soort dilemma's gestaan? Ja, ik heb een keer, ik wilde, ik vond er, een, laat maar zeggen, dat ik natuurlijk over een poosje geleden, maar het is misschien nu nog wel zo, dat minderheden veel te weinig aan het woord komen in talkshows en nieuwsprogramma's. Dus ik heb op een gegeven moment enorm veel uh, moeite gedaan om een aantal Marokkanen hun standpunt te laten belichten. Nou, eindelijk kwamen ze dan naar de studio, want dat was ook nog een heel gedoe. En ik heb ze gewoon aan het woord gelaten en ik ben gewoon, nou ja, maandenlang op internetsites uh, mm -hmm. voor van alles en nog wat uitgemaakt en... Ja, dat is dan toch wel, wel lastig. Mm. Ja. Nou. Jij zegt eigenlijk provoceren, uh, maar dan moet er wel een duidelijke aanleiding ja, zijn. Ja, moet wel een aanleiding niet, zijn. Niet, niet provoceren om het provoceren. Nou, het dat is nog niet zoveel te, op tegen, maar dan, dan nog moet er wel een, een soort nieuwshaakje zijn. Of, of wat dan ook, waarom je dat op dit moment doet... Uh, en als dat er niet is, zoals volgens mij in dit geval, dan denk ik: nou ja, laat, laat hem dan ook lopen. Laten we dan niet alle media dit weer helemaal oppakken en groot maken. Wij moeten het eigenlijk nu ook gewoon niet over hebben. Nee, goed, dan stoppen we <laughs> ermee. Uh, we hebben even nagezocht uh, op jouw Twitter wat dat nou ook weer was. Wat oh, ik ja, in het begin bedoelde ja? jij had gezegd van tevoren, ja? ik zit straks met Katrien Keil in het mediaforum. Ja, oh, bij altijd uh, vriendelijke Jurgen van den Berg. <laughs> kippenhock Alert. Ja, nou ah, is, is viel wel, viel Nee, mee. nee, nee, viel niet mee. Oh. Zij begon over de record over mijn lekkere man, wat over volkomen waar is. Ik begon over haar scheidingen. Kan ik dat is thuis? wat vrouwen doen. Dat Over is wat vrouwen doen. Nou, ja, nee, het was gewoon heel toepasselijk. We hebben het weer jij... niet zakelijk gehouden. Uh, vind je? Nou, ik vond het heel zakelijk. Ik Jullie heel knokken dat zo meteen maar even doen. lekker buiten de uitzending uit uh, om en uh, eventueel een corrigerende tik hier of daar. Dat <laughs> vind ik prima. Marianne Zwageman <laughs> en Catherine Kelman. En dan, waren dan zijn dat. we gescheiden. <laughs> we gaan een mooi liedje draaien. Dit is eigenlijk van Luis. Cifre dit, maar in 1981 werd het genaamd door Madness. Must be love. I never thought I'd miss you. Half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 The bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy. Every night, every day, I know that it's you I need to take that. Ja, laat dat dan de boodschap voor 2013 zijn... die we dan met z'n allen omarmen... dat we gewoon een beetje liefde brengen onder de mensen. It must be love and madness was dat. We gaan de Nationale Nieuwskus spelen. Die zijn we eigenlijk al begonnen dit jaar. Natuurlijk, afgelopen maandag was het wel Oudjaarsdag. Maar die telde mee voor uh, 2013. En de tweede kandidaat in dit uh, nieuwjaar is Rick Thijssen. Dus 51 jaar komt uit Eindhoven. Heeft lang in de tropen gewoond. Klopt. En dan zit je met de Oud en Nieuw met zo'n regenachtige uh, jaarwisseling. Ja, ja, maar dat heb ik al jaren. Ik denk van, ik zit hier op verkeerde plek. Ja, waar was ja. dat trouwens in ik heb uh, twaalf jaar in Oost-Afrika en vijf jaar in Indonesië gezeten. Oké, okay. nou. Vo voor werk ook? Of? Ja, ik, uh, oorspronkelijk ben ik landbouwkundige... Uh, maar ben steeds meer in de richting gegaan van, van mensen leren... in plaats van mensen iets leren en die verhalen ook steeds meer op papier zetten... om mensen te helpen om verhalen op papier te zetten. En dat, dat doe ik tegenwoordig in Nederland ook uh, als, als een van mijn belangrijkste taken. Tekstschrijver heet het dan. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, kijken of het nieuws ook een beetje een rol uh, daarin speelt. Althans, ik kan me zoiets bij voorstellen. Kijken of het nieuws een beetje gevolgd is. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. On this boat, the are 257. Spannend tot het allerlaatste moment. The Yays are 167. Het is toch gelukt. Amerika is niet in het ravijn gestorven. De Nationale nieuwslist. With a little bit less drama, a little less brinksmanship, not to scare the heck out of folks. Quite as much. President Obama kan nu weer verder van zijn vakantie genieten. A little less drama. Hij is inmiddels op weg naar Hawaii. Happy New Year everybody. Ja, de eerste twee vragen die gaan over de fiscal cliff die door het huis van afgevaardigden is afgewend. Vraag 1. Door dit begrotingsakkoord gaan de rijken meer belasting betalen. Gezinnen met een inkomen van meer dan hoeveel dollar gaan meer belasting betalen? 450.000 dollar. Ja, Dollar. Ja, ja. gaat uh, inderdaad om een bedrag in dollars. Um, Obama die wilde de grens eigenlijk op 250.000 dollar hebben... maar daarmee gingen de republikeinen niet akkoord. Vraag 2. Obama complimenteerde de leiders van de Democraten en de Republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden. En hij prees in zijn toespraak nog iemand... omdat hij mede voor een doorbraak heeft gezorgd. Wie was dat? Nee, weet ik weet niet. Dat was de vicepresident, Joe Biden. Oh, Biden. Doorbraak kwam na hernieuwd overleg tussen Joe Biden... en de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat. Dat is Mitch McConnell. En dat gebeurde terwijl de rest van Amerika oud en nieuw vierde. Uh, uh, de, de, de, de, de Senaat stemde s'nachts in met het wetsvoorstel dat vooral dus de rijken treft. Vraag 3 is een kop uit de krant. Uh, ik lees hem voor en wil ook graag weten waar hij over gaat. En er komen ook nog drie mogelijke antwoorden. Hier is die kop. Veiligheid is, het niet, is niet het enige criterium. Dus veiligheid is niet het enige criterium. Gaat dit over 1. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... heeft in een zeldzame nieuwjaarsboodschap op de Noord-Koreaanse tv opgeroepen... tot het verbeteren van de relatie met Zuid-Korea. 2. Minister opstelde van Veiligheid is ontevreden... over het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners... en wil een of 3. Volgens oud-piloot Benno Baksteen is Ryanair niet de enige vliegmaatschappij... die piloten dwingt om met te weinig brandstof door te vliegen. Dus veiligheid is niet het enige criterium. Het gaat om de laatste, C. En dat is goed. Kop uit de Volkskrant. In het tv-programma Reporter liet de piloten van Ryanair weten dat ze gedwongen worden om minder brandstof te tanken. Omdat dat dan goedkoper is. Vraag 4. Benno Baksteen leidde een commissie die de regering adviseerde over de veiligheid in de burgerluchtvaart. In dat advies geeft hij aan dat een andere luchtvaartmaatschappij ook wel eens een piloot opdroeg door te vliegen. Terwijl er een risico was dat het toestel te weinig brandstof zou hebben. Over welke maatschappij heeft hij dit gezegd? KLM. En dat is goed, ja. Het ging om een vlucht naar Los Angeles.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 Dat is goed, voor volksgezondheid is die. De staatssecretaris die houdt er desgevraagd rekening mee... dat er veel weerstand zal zijn tegen zijn hervormingsplannen voor de zorg. De verandering van welke soort zorg... zal volgens Van Rijn wel eens tot protesten op het Malieveld kunnen leiden? Uh, de langdurige zorg. En ook dat is goed. We gaan naar de laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Zwaar is simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik gaf de doorslag. Drie. Afgelopen zomer liet ik Nederland heel even juichen. Uh, ja, stop. Ik ben benieuwd wat er nu komt. Van de vaart. Welke van de vaart? Raphaël van de vaart. <laughs> ja. Raffi. Ja. ja, die eerste is een beetje flauw. Ik gaf de doorslag. Er wordt nu gezegd hè, dat hij haar geslagen heeft. Uh, ja, precies. Ja. Ja. We hebben hem heel even laten, laten, laten juichen, ja, ja, Tegen Portugal maakte van de vaart 1-0. Maar uiteindelijk verloren we dus met 2-1. Uh, we komen op uh, in totaal 8. En dat betekent dat er zometeen 10 goed moeten zijn... om uh, hoger te eindigen dan 78.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 Vandaag luidt de stelling. Het is terecht dat ChristenUnie en SGP zich zorgen maken... over de afbraak van christelijke verworvenheden. En het heeft nu alles te maken met de toegang... tot de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie. D66 wil dat kerken daar geen toegang meer toe krijgen. En vandaar dus deze stelling. Bent u eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de site www.stand.nl of twitteren. Eens of eens, doe het met hekje standpunt. Rick Thijssen, dus, moet in ieder geval tien vragen goed hebben... om boven de 78 uit te komen. Dat gaan we nu doen. U moet de vraag helemaal laten stellen, doe mij. En dan het antwoord of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welke plaats is de postcode loterij hoofdprijs van 40 miljoen gevallen? Nune. Goed. Hoe heet de schanspringer die het traditionele nieuwjaarspring in Garmisch-Partenkirchen won? Jacobsen is goed. Een vrouw heeft ongewild oudjaarsnacht doorgebracht in wat voor soort winkel in het Franse Roubaix? Een supermarkt. Goed. Het paard van de sportredactie van welke regionale omroep was verdwenen en werd een dag later teruggevonden. Pas. Omroep Friesland was dat. In welke plaats vluchten agenten een woning in toen ze werden belaagd door een boze menigte? Pas. Moordrecht. President Klaus heeft ter gelegenheid van de hoeveelste verjaardag... van de onafhankelijke Republiek Tsjechië een amnestie afgekondigd. 20 Twintigste. Dat is goed. Vier gewapende mannen hebben tijdens de Audiase-avond een Apple Store in welke Europese hoofdstad overvallen? Parijs. Goed. Welke organisatie heeft de rebellenbeweging... in de Democratische Republiek Congo sancties opgelegd? De VN. Goed. Welke PSV-speler komt vanwege een gescheurde kruisband... dit seizoen niet meer in actie? Pas. Narsing, hoe heet de solzanger die gisteren bekend maakte dat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer? Pas. Bobby Womek, tientallen Palestijnen zijn gisteren gewond geraakt tijdens rellen bij een dorp in welk gebied? Ramallah. De westelijke Jordaanhoever, hoe heet de veldrijder die winnaar is geworden van de Grand Prix Sven Nijs? Pas. Kevin Powells, op welke snelweg hebben gisteravond 21 auto's schade opgelopen toen een vrachtwagen klapband kreeg? A50. Goed, Turkije voert gesprekken met de gevangen leider... van welke organisatie om een einde te maken aan een langlopend conflict? PKK. Hoe heet de Nederlandse voetballer die gisteren twee keer scoorde in de Engelse competitie? Van Persie. Goed, een binnenvaartschip is in welke Overijsselse plaats tegen een brug aangevallen? Is goed bij Alaska is een boorschip van welk olieconcern tegen de rotsen geslagen? Shell. En die Shell zat nog in de knal, dus die tellen we zeker mee. Maar zijn het er eh, tien? Dat is de vraag. Want dan zouden we boven de 78 uitkomen. Het zijn er precies tien. Dus hij gaat aan de leiding. En wist het zweet van zijn voorhoofd. Want het was wel even spannend inderdaad. Best vaak passend. Ja, ja. gewoon echt even waar je net ja. niet op kunt komen. Je ja, ja, ja, ja. weet wel. Maar, maar goed, ja. 80 is voorlopig de leiding. Dus uh, u krijgt eerst het prijzenpakket mee. De kaart voor beeld geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En dan eventueel nog 300 euro. Maar dan moet deze stand tot uh, vrijdag blijven staan. Nou, spannend. Voor ja, nu bedankt, bedankt. En een goede reis terug naar Eindhoven. Oké, okay, bedankt. Wij melden ons zometeen uh, weer voor een werklunch. Dan gaan we praten over de nieuwe drank- en horecawet. Die is uh, sinds gisteren van kracht. En dat betekent dat je onder de 16 geen drank meer bij je mag hebben. Nou, er wordt op gecontroleerd. Dus een werklunch onder andere met één zo'n buitengewoon opsporingsambtenaar. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. De grande dame van het Nederlandse chanson is 70 jaar. Kleur van je licht. Lisbeth List is deze maand bezig aan haar laatste grote optredens. 70 of niet ben je ooit te oud om te zingen. Zometeen om 2 uur Lisbeth List in Dit is de Dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.